7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Romney moeizaam op weg naar Republikeinse nominatie. Nauwelijks nog vaste contracten voor nieuwe werknemers. En geen foutloze CITO-toets dit jaar.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 De uitslagen in de andere negen staten waarvoor verkiezingen werden gehouden... leverden geen verrassingen op. Newt Gingrich won in zijn thuisstaat Georgia. En Romney pakte de meeste staten. Hij won ook in Virginia, Vermont, Idaho en in zijn thuisstaat Massachusetts. Santorum won in Oklahoma, Tennessee en North Dakota. En in Alaska wordt nog geteld. De vierde kandidaat, Ron Paul, kwam er niet aan te pas. Het aantal mensen dat in het afgelopen jaar direct een vast contract aangeboden heeft gekregen is gedaald met 97 procent. Dat staat in een rapport van uitkeringsinstantie UWV. In 2010 kregen nog 83.000 mensen die werden aangenomen direct een vast contract. Vorig jaar was het aantal maar 2000. De UWV noemt de daling van het aantal vaste banen spectaculair. De daling wordt volgens de UWV vooral verklaard... door de enorme toename van het aantal tijdelijke contracten... met een looptijd van meer dan één jaar. Ook het aantal tijdelijke contracten met uitzicht op een vaste baan steeg. De UWV concludeert dat de kans op een vaste baan... vooral voor hoger opgeleiden historisch laag is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 Schult zegt in een reactie dat ze het in de Kamerbrief alleen heeft gehad... over de storingen die invloed hadden op de dienstregeling. Wissels die niet werden gebruikt omdat de dienstregeling was aangepast... telden ze niet mee. Geen enkele leerling in het basisonderwijs... heeft de CITO-toets foutloos gemaakt. Drie kinderen maakten één fout. Ruim 2,5 van de leerlingen die de toets maakten... haalden de hoogste score van 550. En de gemiddelde score was 536. Dat is volgens het CITO vergelijkbaar met vorig jaar...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 Afgelopen weekend sprak Sarkozy zich ook al uit voor strengere immigratieregels. Hij zei toen ook dat hij de mogelijkheden voor gezinshereniging wil beperken.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 Thuis in Amsterdam is oud minister Jaap Boersma overleden. Boersma was vakbondsman bij het CNV en vervolgens Kamerlid voor de ARP, een van de partijen die opgingen in het CDA. Aan het begin van de jaren 70 was hij minister van Sociale Zaken in de kabinetten Biesheuvel, maar die opviel door zijn progressieve standpunten. Hij trotseerde diezelfde Biesheuvel door in 1973 een ministerspost te aanvaarden in het kabinet Den Uil. In dat kabinet, dat bekend staat als het meest linkse in de Nederlandse geschiedenis... koos hij vaak de kant van de progressieve bewindslieden. Boersma was daarna nog een poosje kamerlid... maar stapte uit onvrede over zijn positie in de fractie al snel over naar het bedrijfsleven. Ja, Boersma is 82 jaar geworden. Dan het weer nog van het westen uit bewolking en regen. Vanmiddag regent het af en toe flink door. En Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 6 graden in het noordwesten tot 9 in Limburg. Morgen vrij veel bewolking en enkele buien en het wordt dan 7 of 8 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staan nu vijf files. Dit zijn de bijzonderheden van dit moment. De A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Tussen Lelystad en Almere-Buiten-Oost. Twee kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De hoogte van het wegrestaurant daar halverwege. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Tussen Evedingen en Knopend Lunetten. Negen kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerreis ook is dicht. Verkeer vanuit Gorkum naar Utrecht. Kan bij Knopend Evedingen het beste voor de A2 naar Utrecht kiezen. Dan de A29 richting Rotterdam, daar is de Heinenoordtunnel nog steeds afgesloten voor vrachtwagens... door een kapotte blusinstallatie van de tunnel. Vrachtverkeer richting Rotterdam rijdt om via de Moedijkbrug. Nieuw. Een flexibel pensioen met twee maanden opzegtermijn. Het Egon pensioenabonnement. Vraag het uw adviseur of kijk op egon.nl slash pensioenabonnement. Of jullie nu samen een walstje gaan wagen in Wenen...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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Mitt Romney had een overtuigende overwinning nodig in Ohio. Het werd een hele nipte. En dus hebben de Republikeinen nog steeds niet hun gewenste presidentskandidaat. Ja, het bleef lang spannend op Super Tuesday, de dag waarop tien, tien staten. De inwoners konden kiezen welke republikeinse kandidaat het in november gaat optemen tegen president Obama. neck aan nek race ontwikkelde zich dus in Ohio, Lara zei het al, maar uh, Mitt Romney is dus daar de winnaar. En eerder won hij al in Massachusetts, Vermont, Virginia en Idaho. Zijn belangrijkste concurrent, Rick Santorum, won Tennessee, Oklahoma en North dakota Wessel de Jong in Washington. Wessel met Romney uiteindelijk dan toch Ohio gewonnen. Het maakt het 5-3 voor Romney. De buit is daarmee nog niet binnen. Is dat een grote tegenvaller voor hem? Het was geen overtuigende overwinning, inderdaad. En de buit is nog niet binnen. Precies zoals je het zegt. De helft van de staten moet nog komen. Het, het gaat om de verdeling van de van de, van de afgevaardigden. Een soort kiesmannen, zeg maar. Nou, wat dat betreft, ligt Rom die nog goed, ligt die goed voor. Hij heeft er 386 tegen Dorm 158. Maar goed, je hebt pas een meerderheid, als je er 1144 hebt. Nou, als je me nog volgt, dus nog een, is die nog een aardig eentje. Is die op weg Maar hij is er nog zeker niet. En. Dan komt het grote maar, komt het grote probleem. Hij, hij heeft nog drie tegenstanders, heeft hij. Nou, stel nou dat Gingrich, hè, die voormalige Kamervoorzitter... stel dat die nu uit de race valt. Zijn stemmen dan, de hoogstwaarschijnlijk, gaan die dan naar Santorum. Nou, je weet, het is zo nipt, ze liggen zo dicht bij elkaar. Dus als Centorum dan die stemmen van Gingrich krijgt... dan kan die echt wel eens een hele grote bedreiging worden voor Romney. En er kunnen wel eens rare dingen gaan gebeuren. Mm, maar goed, ik hoor analisten ook zeggen dat dit een leidensweg is voor Romney en ook voor de Republikein in algemene zin, omdat Romney op deze manier naar de nominatie strompelt. Hoe zou president Obama naar uh, vanavond hebben gekeken? Ja, Romney zelf zegt daarover een, hoe langer een race duurt, hoe scherper ik word. Dus dat ziet hij heel anders. Maar Obama inderdaad kijkt hij toch wel met enig leedvermaak naar, denk ik. En hij heeft natuurlijk ook alleen maar naar Ohio gekeken. Ohio is wat je noemt een zogeheten swing state. Bij de algemene verkiezingen dan straks in november... dan, ja, dan valt het maar helemaal te bezien of dat een republikeinse... of dat een democratische staat wordt. Dat is dan een, wat je noemt een paarse staat. Nou, hoe, die, hoe is die stemming nu vandaag verlopen? Het platteland. Helemaal Het conservatieve platteland is naar St. Thorm gegaan. De steden in Ohio die zijn naar Romney gegaan. Maar wat gebeurt er bij de algemene verkiezingen? Die steden in principe dat is het sterke gebied... juist van de democraten, juist van Obama. En wat is de voorspelling dat Romney dan in die steden... wordt hij dan van de kaart geveegd... als het platteland hem tenminste niet, eh, niet te hulp schiet. Dus het Witte Huis dat kijkt best tevreden naar deze uitslag de president. Vandaag uh, is super Tuesday so I wonder if you might weigh in on some of your potential Republican opponents. Uh, Mitt Romney. Hier gisteren van Obama. Of de president nog wil reageren op de kritiek van Mitt Romney. Uh good luck tonight. No really. <laughs> really. Bij een stembureau in Virginia hebben de gelukwensen in ieder geval gewerkt. Dame zojuist gestemd. En heeft in Nederland gewoond? Where did you live? Near Scheveningen. Bij Scheveningen heeft yes, u gewoond? Yes. Oké. Okay. I loved it. Who did you vote for? If I may ask. Mitt Romney. I think he's the best uh, Republican candidate. To Beste beat, Republikein. To beat Barack Obama. Om Obama te verslaan. Gentleman out of office. Deze man die moet weg uit het Witte Huis. Wat is er zo slecht aan hem dan? He's a very weak president. He can't make any strong decisions. De zwakke president kan geen ferme besluiten nemen. Osama Ben Laden heeft hij uh, omgebracht. Troepen teruggetrokken uit Irak. Hij yeah. doet toch niet niks. Why is Netherland so um uh, drawn into this? I'm just provoking you. <laughs> yeah, now we need something. You know the economy is going down the tubes. We're going to end up like Greece and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 uitgekeken wordt vooral naar Tennessee en dan weer vooral Ohio. Dat is niet alleen nu een belangrijke staat... maar ook in het najaar is dat een zogeheten swing state. Een paarse staat die twijfelt tussen democraten en republikeinen. Ronny, de gedoodverfde republikeinse presidentskandidaat. Hij gaat weer met de hakken over de sloot. Hij wint de hoofdprijs Ohio, maar verre van overtuigend...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 En daarom zal deze race nog duren tot ver in het voorjaar, of zoals CNN het zegt. This race is going on and on and on. Ah, the race is going on anyway. Het is allemaal nog niet beslist. Wessel de Jong hoorde u in een reportage over de verkiezingen op Super Tuesday. Gaat nog verder natuurlijk die verkiezingen. Het analyseren daarvan. Maar Marco Visser doet dat vanuit Amsterdam. Ja met mandarijntjes en Franse croissants. Ik had eigenlijk American Pancakes verwacht, maar... Uh, nee, we doen het hier uh, toch een beetje uh, op zo'n Europees. Geef niks, een ontbijt in de Amsterdamse Stadsschouwburg... waarbij we nog eens eventjes lekker gaan nakaarten... over die Super Tuesday en de uitslagen... Uh, waar we net al uh, zoveel over hebben gehoord. Wie komen hier dan naartoe? Nou, dat zijn belangstellende studenten... debaters, mensen van campagnebureaus... en natuurlijk ook... Journalisten, meneer Lantin, goedemorgen. Goedemorgen. Oud-correspondent uh, in Washington, hè? En nu uh, chef buitenland van de Volkskrant. Ja. Ik zit net even in uw krant uh, te bladeren. Prachtige foto's uh, van Obama in het Witte Huis, maar niks over uh, Super Tuesday. Uh, nee, dat hadden we de dag uh, daarvoor. Toen hebben we een heel groot uh, spread gehad met uh, uitleg... Uh, over hoe uh, Subtuse, Tuesday zou gaan, welke staten erbij betrokken waren. In. Maar ja, die uitslagen zijn natuurlijk s'nachts, dus dat kan die je dan... Uitslagen, niet... Die uitslagen, uh, dan zie je, dan hebben de kranten het even moeilijk. Uh, wij, die komen te laat voor ons, dus uh, ja, we hebben het... Nu hebben we het een beetje toch in het Amerikaanse gehouden... met een uh, ja. groot stuk over... De gang van de zaken in het ja. Witte Huis. Het familiegebeuren. Maar dan toch even die Super Tuesday. Want dan staan we dan hier nu tussen de Franse croissants en de mandarijntjes. Hoe heeft u het gevolgd? Nou, ik heb het uh, vannacht een beetje gevolgd. En het ziet er. Ja, ik moet zeggen. Het, het is niet een geweldige overwinning van uh, Romney. Maar hij heeft natuurlijk toch wel gewonnen. En uiteindelijk gaat het om de gedelegeerden. En hij heeft weer wat uh, gedelegeerden bij elkaar uh, gesprokkeld. En. Ja, die gaan uiteindelijk uh, bepalen wie de uh, kandidaat wordt voor de Republikeinse Partij. Als je nou naar deze campagne tot nu toe kijkt, wat belooft dat voor november als de echte presidentsverkiezingen gaan beginnen? Nou ja, je kunt natuurlijk wel zien dat het een hele moeizame uh, campagne is voor uh, Romney. Uh, als ik uh, terug toen, toen ik in de Verenigde Staten was, toen had je Bush tegen McCain in de voorverkiezingen. En uh, McCain die heeft toen maar drie van de, uh, van de Amerikaanse staten heeft hij gewonnen. De rest ging echt allemaal naar Bush. En nu zie je dat die Romney, die, die verliest toch een heleboel aan uh, Centorum. En het is echt, uh, ja, het is, het is een beetje een martelgang. En af en toe, uh, ik, ik las in Time, las ik een aardige uh, vergelijking. Ze zei van, uh, je hebt die film, they shoot horses, don't they? He, van die mensen die moesten in de crisistijd, die moesten eindeloos dansen. En die lieten ze maar doordansen. En uh, ja, dat, daar lijkt het nu wel een beetje op. Is, is Obama op. straks de lachende derde, denkt u? ja. Ongetwijfeld, dit, uh, ja, dit is heel schadelijk uh, voor Romney. Natuurlijk doet hij ervaring op, maar je ziet hem ook wel. Je ziet zijn zwakke kanten. En uh, wat uh, de Republikeinen, wat, al het vuur dat ze nu gebruiken tegen Romney... Ja, dat gaat natuurlijk ook ingezet worden uh, door de democraten tegen hem. Bert Lanting van de Volkskrant. Wij gaan lekker naar een American breakfast... met Franse croissants en Spaanse mandarijnen. Okay. Oké. Hartstikke goed, toch? Prima. Lekker, kom op. Meer reacties op de Republikeinse voorverkiezingen uh, hoort u later natuurlijk. Wessel de Jong, nog een keer na 8 uur met de definitieve uitslagen. In Alaska tellen ze namelijk ook nog. Ook die staat moet nog gewonnen worden. Een van de Republikeinse kandidaten. En veel meer leest u en ziet u natuurlijk op onze website ns.nl. Ze hebben er de buik van vol. De verloskundigen, fusies en schaalvergrotingen... zorgen voor lange aanrijdtijden. Wordt er zo meer over. Eerst naar de verkeersinformatie. Dennis mooi. Ja, goedemorgen, Lara. Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden... is een ongeluk gebeurd. De file begint al bij Lelystad... en dan loopt door tot aan het wegrestaurant... halverwege tussen Lelystad en Almere. Vijf kilometer. Daar is het ongeluk namelijk gebeurd. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht... staat tussen Lexmond en Knoop het Lunette 10 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Linkerreis... Is dicht. En vrachtverkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam moet nog steeds omrijden. Want de Heijnenoordtunnel richting Rotterdam is nog steeds afgesloten voor vrachtverkeer. De blusinstallatie is nog steeds kapot. Vrachtverkeer richting Rotterdam rijdt om via de Moerdijkbrug. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het aantal luchtvaartongelukken heeft een laagterecord record gebroken. Nog nooit waren er zo weinig vliegtuigen betrokken bij een ongeluk. En dat is goed nieuws voor de luchtvaart. In 2011 waren er toch nog 92 vliegtuigen betrokken bij zo'n ongeluk. En daarbij vielen 486 doden. Maar in 2010 waren dat er nog 786 doden bij 94 ongevallen. Voorzitter van de Vereniging van Verkeersvliegers, Evert van Zwol, goedemorgen. goedemorgen. Heeft u er een verklaring voor, voor die daling? Nou, we hebben onszelf natuurlijk in de luchtvaart uh, altijd uh, opgelegd om, uh, om uh, de spectaculair hoge veiligheid van de luchtvaart uh, nog, ook nog een keer spectaculair uh, te gaan verbeteren. En dat is een hele zware opgave en daar doet iedereen ontzettend zijn best uh, voor. Ja. En dat lijkt in ieder geval uh, vruchten af te werpen, dus dat is goed nieuws. Aan de andere kant uh, wordt er ook steeds meer gevlogen. Ja, en daarom moet het ook. Hè. Uh, als de luchtvaart uh, verdubbelt uh, in een bepaalde periode, die niet uh, zo heel erg lang is, En dat zijn toch de voorspellingen. Dan, ...dan moeten we ook, ook gaan verbeteren, want anders dan hang ik veel te vaak met u aan de telefoon... Om, ...om te verklaren wat er, wat er dit keer weer is misgegaan. Ja, nou zegt dit me nog niet heel veel. Wat is er dan verbeterd, waardoor er gewoonweg minder ongelukken plaatsvinden? Ja, het heeft te maken, denk ik, voor een deel met dat, dat, een, dat, dat oude vloot aan het uitfaceren is. Dus de, de toestellen worden om... beter? Dus de, de toestellen worden nieuwer moderner, dat, dat, dat is een deel van de verklaring. Um, wat ook heel goed nieuws is, vind ik zelf, is dat het uh, niet alleen in de, de ontwikkelde markt is, zeg maar, Europa, Noord-Amerika en een deel van Azië, maar ook dat, uh, dat uh, probleemgebieden als, uh, als Afrika en Zuid-Amerika uh, ook in de trend meegaan. Ze zijn, ze zijn nog wel een, een stuk onveiliger dan, uh, dan bij ons bijvoorbeeld, maar het is een, het is een wereldwijd verschijnsel wat, wat niet alleen afgelopen jaar zo was, maar ook als je daar de grafiek van de afgelopen tien jaar kijkt, wat eigenlijk, eigenlijk interessant is, uh -huh. dan zie je dat die, dat die daling gewoon uh, gemiddeld goed doorzet. Okay, dus dus mag maar de goed, dat trend is gewoon gunstig. Dat gaat om toestellen. Hoe zit het bij de luchtverkeersleiding? Zijn daar ook verbeteringen te zien? Ja, het is natuurlijk, uh, uiteindelijk is een ongeluk, waar het hier om, uh, om gaat, is, is, is eigenlijk altijd een, een combinatie van factoren. Dat heeft te maken met, met technische dingen, dat heeft te maken met weer, dat heeft misschien ook wel te maken met luchtverkeersleiding. En, en, en, en dat hele team, zeg maar, van, van mensen die daaromheen zitten, die moeten goed samenwerken om te zorgen dat, dat die veiligheid verbetert. En dat, ja, dat lijkt te lukken. Hm. Hoe zit het met vliegtuigen die toch in het oosten gebouwd zijn? Anton Nofs en de Tupolevs? U, u, u geeft het al aan, die, die oude vloot verdwijnt steeds meer... maar ze vliegen nog wel. Ja, dat, dat, dat klopt. Um, het, het wordt ook door, door die luchtvaartorganisatie IATA... Wordt het, wordt het ook uitgesplitst naar zeg maar, moderne vliegtuigen en, en de rest. En je ziet dat bij de rest ook echt een, een, een, een probleem nog steeds zit. En dat was ook mijn, een van mijn eerste opmerkingen. Ik vermoed dat dat ook een van de redenen is dat die, dat die statistiek omhoog gaat. Omdat, ja, die wordt echt ouder... Um, we hebben ook wel eens met elkaar gesproken dat het weer eens misging. En dat betreft ook vaak bijvoorbeeld oude Tupolev's die in Iran en dat soort landen rondvliegen. En uh, naarmate die vloot, vloot verdwijnt en wordt vervangen door, door betere vliegtuigen... dan heeft dat toch duidelijk een effect. Ja. U vliegt zelf ook? Welke regio's vermijdt u liever zelf? Nou, het, het is gewoon bij ons ook bekend dat, uh, dat als je naar, uh, zeker naar Afrika gaat en, uh, en, en Zuid-Amerika... Dat, uh, dat er een aantal dingen nog echt voor verbetering vatbaar zijn. Dat gaat dan ook vaak bijvoorbeeld over de verkeersleiding. Maar ook de faciliteiten op de luchthavens. Ik kom zelf ook, ook regelmatig in, in die continenten. Maar daar zie je ook, uh, als vlieger de laatste jaren, dat daar gewoon toch dingen verbeteren. En dat, uh, dat is nogmaals uh, ook, ook een van de, van de belangrijke dingen die ik uh, in deze okay. cijfers zie. Een stijgende lijn dus. Evert van Zol, voorzitter van de Vereniging van Verkeersvliegers, dank u wel. Graag gedaan. Het leek onmogelijk. Voor Arsenal, om de kwartfinales van de Champions League te halen... naar een 4-0-uitnederlaag tegen AC Milan, moest alles uit de kast gehaald worden. En dat gebeurde ook gisteravond. Bij Rus stond het al 3-0, maar verder kwam Arsenal niet. Jeroen Elshoff blik terug met Robin van Persie. Ja, bijna telt niet, maar uh, poeh. Ja, zeker poeh. <laughs> Echt dichtbij, hè? Dat is mogelijk, hè? Ja, ik denk niet dat heel veel mensen hadden verwacht... dat we vandaag met zo'n performance zouden opdraven. Maar uh, ja, we kwamen wel akelig dichtbij. We konden zelfs 4-0 maken met een beetje geluk. Dat zat er helaas niet in. Uh, maar we kunnen wel trots zijn. De fans waren fantastisch. Uh, we hebben goed gespeeld. Uh, goede aanvallen, commitment was, uh, was sport. on. Dus nee, we kunnen gewoon trots zijn. En uh, met het opgeheven hoofd het uh, ja, toernooi verlaten. Ja, de rust zat jullie eigenlijk in de weg, hè? Ja, een beetje wel. We zaten wel lekker in een flow. En uh, ja, als je zo snel drie goals tegen je maakt, dan, dan voel je ook gewoon dat er meer in zit. En dat zat er ook in. Alleen helaas heeft het niet, uh, niet gebaat vandaag. Hadden jullie vooraf echt het idee dat het zou kunnen lukken? Vooraf dan? Ja, het ja, klinkt misschien gek. Ik denk dat uh, niet heel veel mensen dat dachten, maar wij wel. We waren daar vrij nuchter in. En uh, kijk, wij weten ook dat je niet van 0-0, van of eigenlijk 0-4 achterstand, direct naar 4-4 uh, kunt. Dus we moesten het stapje voor stapje gaan doen. Maar uh, ja, zo beleefden we het ook. We waren ook gewoon uh, ook daar heel erg relaxed in. Um, en ja, zo hebben we het ook benaderd. En, uh, ja, dat, je, dat je tegen hun in de eerste helft drie goals maakt. Dat is, dat is natuurlijk wel fantastisch. Dat gooit alles open. Dus, uh, maar we hebben ook in de eerste helft natuurlijk wel ontzettend veel gegeven. Hè? Fysiek gezien, dat vreet gewoon energie. Als je zoveel druk zet en zo hard werkt... En, uh, is dat natuurlijk ook lastig. Dan heb je eigenlijk nog even snel een koortje nodig in de tweede helft... om dat ja. nog een extra uh, impuls te geven. Je had hem er bijna in liggen. Uh, kon je anders dan stiften of moest het zo? Nou, ik, uh, in, in mijn beleving dacht ik dat ik geen andere optie, uh, geen andere optie had. Omdat hij uh, voor mijn gevoel erg dicht op mij stond. Dus uh, voor mijn gevoel blokte hij zijn linker en rechterkant af. Dus uh, was dat de enige optie voor mij. Uh, nogmaals, het was niet een stift om de stift. Het was een stift om te scoren. En uh, volgens mij maakte hij een fantastische redding. Robin van Persie enigszins teleurgesteld. Want het bleef 3-0 en AC Milan gaat dus naar de kwartfinales in de Champions League. Arsenal ligt eruit. Dan de verloskundigen. Enkele honderden van hen... en ook verpleegkundigen, gynaecologen en bezorgde ouders... voeren vandaag actie in Den Haag. Ze zijn bang dat de verloskundige afdelingen in kleine ziekenhuizen in de toekomst zullen verdwijnen. Daardoor kunnen de aanrijtijden naar grote ziekenhuizen te lang worden, met alle gevolgen van die. Onder andere in het diaconessenhuis in Meppel dreigt de afdeling verloskunde te verdwijnen. Inmiddels zijn zo'n 7000 handtekeningen verzameld om dat te verhinderen. Wij praten met Nelke Gosker, voorzitter van de verloskundige kring Meppel en omstreken. Van Gosker, goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u? Gaan die handtekeningen helpen? Want de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen lijken nogal vastberaden. Ja, dat klopt. Ik denk uh, dat de, de handtekeningen heel mooi laten zien... dat de burgers, de bevolking, uh, willen dat dit soort ziekenhuizen... met verloskamers in de buurt blijven. Maar ik denk wel dat daar even iets meer nog voor moet gebeuren. Ik denk dat de minister daar vandaag wel iets aan mag gaan doen. Mm, wat dan bijvoorbeeld? Nou, wij, wij hopen dat de minister um, vandaag afdwingt dat dit soort besluiten niet alleen door zorgverzekeraars en, en beleidsmakers en de raden van bestuur worden gemaakt. Maar ik, ik, ik verwacht eigenlijk dat zij maatregelen gaat treffen die zorgt dat, inderdaad zoals zij zelf aangeeft in haar brieven, de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders um, in dit soort beslissingen meespreken en meewegen. Dus ik wil graag dat zij een evenwichtige discussie afdwingt, zodat ja, dan... ook onze stem gehoord wordt. Ja, maar voor ieder ziekenhuis is dat natuurlijk anders, neem ik aan. Wat, kunt u eens uitleggen waarom de afdeling in Meppel dicht zou moeten? Nou, in Meppel is, is twee jaar geleden besloten tot een fusie, omdat uh, een van de gynaecologen met pensioen ging. En uh, men vond ook dat de kwaliteitseisen waaraan uh, gynaecologen moeten voldoen, en de toekomstige eisen die gesteld zouden worden, dat ze daaraan niet zouden kunnen voldoen. En daarom heeft men toen besloten een fusie aan te gaan met de Zwolse gynaecoloog. Want dat is een grote maatschap. Telden toen 13 gynaecologen, die hadden al 3200 bevallingen. Nou ja, gezamenlijk zouden ze komen op 17 gynaecologen en bijna 4000 bevallingen. Hmm. Goed, het hele idee achter die schaalvergroting is dat Nederland wat moet doen aan de hoge babysterftecijfers. Dus ja. moeten er grotere gespecialiseerde ziekenhuizen komen um, waar men... Heel goed kinderen ter wereld brengt en, en, en goede nazorg heeft. Is het dan niet logisch dat deze afdelingen in kleine ziekenhuizen inderdaad verdwijnen? Of dat er op een andere manier gezorgd wordt voor deze kinderen? Nou, als je aanrijdtijden verlengt en echt langer maakt. Dan heeft een kind niet zoveel aan een beter ziekenhuis, zeg maar, als het al een beter ziekenhuis is. Want dat is natuurlijk de volgende discussie. Wat is nou precies een beter ziekenhuis? Wij hebben een kleinschalige, goedlopende setting. We werken nauw samen. We kennen elkaar allemaal. We hebben vertrouwen in elkaar. De lijntjes zijn kort. Sorry. De lijntjes zijn kort. Er zitten niet allerlei tussenschakels in. Dus. Eén vraag me af of zo'n grote ziekenhuis nou per definitie beter is. En ten tweede maak je de aanrijdtijden zo lang... dat kinderen en moeders gewoon in de problemen komen onderweg. Dus die hebben dan niks meer aan zo'n beter ziekenhuis. Hm. Maar hoe, hoe, hoe zou het in Meppel moeten veranderen? Wil je daar toch die afdeling houden? Wat zou er moeten gebeuren? Nou, wij hebben toevallig eigenlijk was het wel heel grappig dat het tegelijkertijd kwam met de brief van de minister, die vroeg om regionaal maatwerk, omdat zij ook wel inziet dat het niet goed is om in, in plattelandsgebieden zomaar al die ziekenhuizen voor dit soort uh, zaken dicht te gooien. Wij hebben een, een maatwerkplan uh, gelanceerd, wat in onze ogen eigenlijk heel makkelijk haalbaar is. Uh, ze hebben 17 gynaecologen volgens hun eigen beroepsnormen heb je vijf gynaecologen. ...nodig om 24-7 diensten te draaien. Dus met 17 gynaecologen en bijna 4000 bevallingen zijn, is er aan allebei de normen voldaan... ...en kunnen ja. ze met gemak op twee locaties verloskundige, verloskundige afdelingen openhouden. Ja. Dus de gynaecoloog um, rouleren in plaats van de zwangeren allemaal in de auto... ...richting een, ja. een verder weggelegen ziekenhuis. Uw punt is duidelijk, mevrouw Gosker, voorzitter van de, <laughs> van de verloskundige kring Meppel en ja, Omsteken. Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Gettige dag.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 Spannende strijd bij voorverkiezingen in de VS en nauwelijks nog vaste contracten voor nieuwe werknemers. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het was spannend vanochtend bij de Republikeinse voorverkiezingen. Op Super Tuesday werden in tien staten verkiezingen gehouden. En in de belangrijkste staat, Ohio, werd een klein uur geleden de uitslag pas bekend. Correspondent Wessel de Jong. Het is een bloedstollende avond geweest. Romney echt de hele avond achtergestaan. En nu maar met de hakken over de sloot... Hoor, met een paar duizend stemmen met 1% verschil... wint hij het nu van Santorum. Met Romney dus uiteindelijk de winnaar in Ohio... maar het werd hem opnieuw moeilijk gemaakt door Rick Santorum. Voor de uitslag vaststond, gaf Santorum alvast een speech. Dit was een grote night tonight. Veel states. We gaan een paar winnen, we gaan een paar verliezen. Maar zoals het nu gaan we gaan... At least a couple of gold medals and a whole passel full of silver medals. En Santorum won uiteindelijk in drie staten in Tennessee, en Oklahoma en North Dakota. Mid Romney won dus Ohio. En ook de staten Virginia, Vermont, Idaho en zijn thuisstaat Massachusetts. In zijn toespraak had Romney het vooral over president Obama. As president, I will get our economy back on track and get our citizens back to work. And unlike president Obama. De Republikeinse kandidaat Newt Gingrich won ook één staat, zijn thuisstaat Georgia. En de uitslag van Alaska, de laatste staat op Super Tuesday, wordt later vanochtend bekend. Ander nieuws, het aantal mensen dat het afgelopen jaar direct een vast contract heeft aangeboden gekregen is gedaald met 97 procent. Dat staat in een rapport van uitkeringsinstantie UWV. Die noemt die daling spectaculair. Volgens het UWV komt de daling vooral door de enorme toename van het aantal tijdelijke contracten met een looptijd van meer dan een jaar. En ook het aantal tijdelijke contracten met uitzicht op een vaste baan is gestegen. Minister Schultz van Verkeer heeft de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd over de problemen met de wissels op het spoor. Dat schrijft de Volkskrant. De minister schreef dat er door het winterweer in totaal 62 wisselstoringen waren die van invloed waren op de dienstregeling. Er blijken 662 storingen geweest te zijn, het overgrote deel door kapotte wissels. Maar Schultz zegt dat ze in die Kamerbrief de wissels niet heeft meegeteld die toch al niet werden gebruikt omdat de dienstregeling was aangepast. Dan in Frankrijk. President Sarkozy heeft herhaald dat hij het aantal immigranten force wil terugdringen als hij wordt herkozen. Sarkozy zei dat gisteravond in een debat op de Franse tv. Notre système d'intégration fonctionne de plus en plus mal parce que nous avons trop d'étrangers sur notre territoire et que nous n'arrivons plus à leur trouver un logement, un emploi. Ons integratiesysteem werkt steeds slechter, want we hebben te veel buitenlanders op ons grondgebied, zegt Sarkozy. We kunnen geen huisvesting, banen en scholen meer voor ze vinden. In april zijn er in Frankrijk presidentsverkiezingen volgende maand. Geen enkele leerling in het basisonderwijs, geen enkele, heeft de CITO-toets fout gemaakt. Drie kinderen maakten één fout.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 AMB-verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht en loopt het vast tussen Culemborg en Everdingen over 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A27 naar Utrecht. Tussen Lexmond en Knoppen Lunette staat 10 kilometer. Het is een ongeluk met een vrachtwagen. De linker voor Knoppen Lunette is nog steeds afgesloten. Verkeer vanuit Breda naar Utrecht kan het beste omrijden via Rotterdam. Op de A29 richting Rotterdam is de Heinenoordtunnel in noordelijke richting nog steeds afgesloten voor vrachtwagens. De kapotte blusinstallatie is de reden daarvoor. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam rijdt om via de Moedijkbrug.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 8 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Te volgen via internet, nos.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio 1. Politici, stamleiders en militiecommandanten... hebben Oost-Libië gisteren tot semi-autonoom gebied uitgeroepen. Dat gebeurde op een bijeenkomst in de buurt van Benghazi. Die bijeenkomst is een raad geïnstalleerd... die de zeer olierijke regio moet gaan besturen. Gaan nou, we over praten met journalist Gerbert van der A. Libië-kenner. Hij is net terug in Nederland. Hij was de afgelopen weken in Libië ook. Gerbert van der A, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u geconstateerd? Daar is Libië uit elkaar aan het vallen? Um... Nou, zou ik niet direct uh, willen zeggen. Het is wel heel duidelijk dat, dat er... Ja, je, je zou kunnen spreken dat er nu in feite honderd verschillende koninkrijkjes uh, zijn. Die allemaal geregeerd worden door een, een militie. En ja, soms uh, gaan die milities niet echt heel erg goed met elkaar om. Maar, ja, we, uh, en, en er zijn dus inderdaad regelmatig uh, gevechten. Maar ja, van de andere kant... Ja, moet je ook niet overdrijven. Er was een, een hoofdredacteur van een Libische krant die zei van, ja, eigenlijk is het verbazend als je ziet hoeveel wapens er in omloop zijn. Ja, dat er eigenlijk maar een paar schermutselingen hebben plaatsgevonden. Maar alles bij elkaar gaat het dagelijks leven eigenlijk heel uh, rustig zijn gang, vond ik. Mm, waarom willen ze zich in het oosten bij Benghazi zo graag afsplitsen? Ja, dat, is een beetje, dat, dat, wortelt nog in de periode voor Gaddafi. Dus toen Gaddafi in 1969 de, zijn staatsgreep pleegde, toen was Libië een federatie van drie gebieden. Dus het oosten, Cyrenaica, de regio rond Tripoli, uh, Tripolitana en het zuiden, de Fezzan. Um, en ja, Gaddafi heeft die federatie afgeschaft en er een eenheidsstaat van gemaakt. En ja, het lag, Eigenlijk al, al sinds het begin van de revolutie in de verwachting dat ja, die, die tweestrijd tussen die drie verschillende regio's, dat die zou oplaaien. en ja, Mij lijkt het heel logisch dat er nu een, een stap terug wordt gezet richting die federatie die, die er, er was en nu weer wordt, opnieuw wordt in, ingesteld. Maar de regerende Nationale Overgangsraad uh, is hier niet blij mee, heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor federalisme. Zijn die zorgen dan onterecht? Um, nou, nah, te tegelijkertijd uh, uh, wil die regering is, is volgens mij nog helemaal niet duidelijk uh, of dat er wel of geen, uh, of dat die regering wel of geen federatie wil, omdat er. Nog een grondwet moet worden geschreven en en in uh, dat eind juni worden daarvoor verkiezingen gehouden en dan moet dat proces zichzelf uit uitkristalliseren. Maar ja, volgens mij is het is, is ja, er is geen andere oplossing. Ik bedoel, uh, wat ik net al zei, er zijn honderd of meer uh, verschillende koninkrijkjes en die willen ook allemaal graag hun, hun eigen gebied besturen. Dus in in die zin. De regering probeert wel controle uit te oefenen op, op die uh, verschillende koninkrijkjes. Maar ja, ik denk niet dat, dat ze daarin zullen slagen. Dus, dus uiteindelijk is federalisme en uh, veel lokaal zelfbestuur de enige oplossing voor Libië. Al die stammen met al die wapens, wat u net aangaf, hoe merk je dat op straat in het dagelijks leven in Libië? Nou ja, dat er dus inderdaad echt veel wapens uh, zijn. En dat die ook regelmatig gebruikt worden. En dat er heel veel checkpoints zijn, uh, zijn onderweg. Um, ja ik ik vond wel dat ik ik was er vier maanden geleden ook toen Gaddafi uh, werd, werd vermoord um, toen was er werd er wel veel meer geschoten hoorde je echt s'nachts heel vaak uh, geweervuur ja nu nu was dat wel veel minder dus in die zin uh, is is er wel een soort van uh, positieve ontwikkeling uh, gaande um, <tiek> maar je ziet wel ik ben naar het zuiden gereisd uh, gewoon met het openbaar vervoer in, in, een, in een bush taxi met, uh, zes, uh, andere, met zes andere reizigers, Libiërs. Ja. En uh, ja, dan heb je onderweg heel veel controles. En de ene controle is heel vriendelijk. En, en dan een dorp verderop krijg je een beetje een grimmige controle. Dus op, op een gegeven moment was ik in het dorp uh, waar de zwager van Gaddafi uh, vandaan komt. Uh, en die is nog steeds uh, zoek. Niemand weet uh, waar die is. Abdallah Senoussi. Um, dat is vlak in de, in de buurt van Seppa. Die hoort, uh, behoort tot de Megrahi-stam. Uh, ja, en, en daar uh, ja, wat, wat is toch een soort van pro kaddafi sfeer uh, hing, hing daar. En uh, ja, de, de, ja, dan kijk ja, word ik als buitenlander ook een beetje gezien als een soort uh, vijand. Want ik hoor natuurlijk bij de, bij de NAVO. En, uh, al, uh, of in ieder geval, zo zien zij dat. En uh, ja, in Zicht, waar ik ook ben geweest, de geboortestad van Kaddafi... heb je dan ook weer een wat grimmigere sfeer. Maar op andere plaatsen. Ja, is, is het weer veel, veel vriendelijker, word je, word je als buitenlander, als uh, held uh, ont, ontvangen. Nou, ja. in ieder geval bent u veilig teruggekeerd in Nederland. Ja. Na de reis door Libië. Inderdaad. Uh, Gerbert van der A, hartelijk dank voor uw verhaal. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Het is twaalf minuten over half acht. Wij gaan door naar de sport. En dus naar een toch nog hele spannende avond in de Champions League. Tom van Teck, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want de spelers van Arsenal bezorgden Van Bommel ja. en Emmanuel zo'n een hartverzakking. Wat gebeurde daar in die wedstrijd? Nou ja, je zegt het terecht. Het was zo'n wedstrijd dat je van tevoren Arsenal had nog keurig uitgelegd... dat ze nog dachten kans te hebben. Milan had nog iedereen verteld dat ze het niet gingen onderschatten. En dan denk je, ja, mm -hmm. dat hoort er zo allemaal bij. En, en die wedstrijd liep en na zeven minuten 1-0. En ineens voelde je voelde ook Milan blijkbaar dat het toch nog allemaal wel eens mis zou kunnen gaan. En het werd inderdaad een fascinerende avond. Arsenal volledig op stoom eh, tot 3-0. Toen ging het al even iets moeilijker. Maar, maar, maar, kwartiertje naar rust van Persie. Enorme mooie kans. De, de man die bijna alles raakt schiet op dit moment. Eh, verzilverde hem niet. En Daarna voelde je wel een beetje in het laatste half uur... dat de krachten wat wegvloeiden bij Arsenal. Ze konden het niet meer helemaal opbrengen. Maar goed, het bleef maar 3-0. Ook Milan scoorde niet. Dus was het op het puntje van je stoel zitten tot de laatste minuut en Arsenal verdient inderdaad een enorm compliment en alles wat daarbij hoort. Maar feit is uiteindelijk toch uh, dat, uh, dat twee weken geleden zo slecht wedstrijd in Milaan zo noodlottig is geworden en Milan uiteindelijk doorgaat met de schrik vrij. Maar het werd inderdaad wel een veel, veel leukere avond dan we van tevoren hadden mogen hopen. Benfica was de tweede club overigens die zich nog plaatste. Benfica is een beetje favoriet van mij. speelt ook mooi sterk aanvallend voetbal. Wonnen met 2-0 van Zenit. Speelde vorig jaar al eens heel goed tegen PSV in de voorronde tegen Twente en het is ook geen schande om door die ploegen uitgeschakeld te zijn. Want uh, Benfica, mooie naam uit het verleden. Denk aan Eusebio, maar dan worden we heel oud. Maar goed, <lacht> zij zitten er weer bij, uh, bij de laatste acht van Europa. Dus wel twee mooie grote ploegen voorlopig door. Goed, dan Tom, nog even de turnsoap. Want uh, Jeffrey ja. Wammes heeft zich gelijk gehaald voor de rechter. Hij maakt weer een ja. kans om toch nog naar de Olympische Spelen te gaan. Ten koste dan uh, van uh, Zonderland. Um, ja, de bond heeft het niet goed gedaan, vindt de rechter. We, we, we, ja. Ten hier alleen maar verliezers? Nou ja, uiteindelijk, kijk, Zonderland die al hoopte en dacht er te zijn... is altijd vervelend voor een sporter als hij nu weer hoort... dat hij toch nog aan een bepaalde eisen moet voldoen. Normaal gesproken, als iedereen doet wat hij moet doen... blijft het feit zo dat Zonderland aan die, aan die eis gaat voldoen. Maar de Turmbond zelf en zeker ook meneer Roskam... daar gestationeerd door NOC en NSF... die mogen zich echt toch wel langzamerhand gaan schamen. Dat is nu een half jaar aan de gang. Eerst is het voor meerderlei uitleg vatbaar moeten ze terugkomen op iets wat ze zelf al hebben uitgelegd. En nu hebben ze gedacht met alle regels in de hand iemand naar de spelen te wijzen. En dan zegt de rechter gewoon, u heeft het reglementverkeer toegepast. Het is wel een hele treurige zaak. Eh, Zonderland, dat argument blijft overeind. Is de man met de grootste kans op de medaille. Maar goed, er komen vier wedstrijden. Als Wammes ineens boven zichzelf uitstijgt en in die wedstrijd ook in de buurt van medailles stukkend dan wordt het nog helemaal een interessante soap Want het is niet helemaal zwart op wit, dan nog steeds duidelijk wie wat waar. Maar het lijkt een Weer is overwinning voor Wammes. Als alles gaat zoals het gaat, mag Zonderland naar de Spelen. En nogmaals, die gymnastiekunie. Die moet eens dus heel goed met elkaar gaan eten en tafelen. En proberen een reglement van één kantje op te stellen. Dat zou ze sieren voor de komende tijd. Tom van Dijk, dankjewel. Joep. Tom heeft gesproken. De flessenautomaat hoeven we straks niet meer te gebruiken. Want het statiegeld verdwijnt als het aan de staatssecretaris ligt. De meningen daarover zijn verdeeld. Maar zo discussiëren daarover. Eerst verkeersinformatie. Dennis mooi. Er staan nu 17 files, Lara. Dit zijn de bijzonderheden van dit moment. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Die loopt vast tussen Culemborg en Everding over 6 kilometer. Wat komt er een ongeluk met een vrachtwagen op de A27... vanuit Gorkum naar Utrecht? Dus LexMond en Knop het Lunette aansluit over 13 kilometer. Linker... De ook is dicht. Een verkeer vanuit Breda naar Utrecht rijdt het beste om via Rotterdam. Ik heb de A6 overgeslagen vanuit Lelystad naar Muiden, want daar is een ongeluk gebeurd tussen Lelystad en Almere Buiten Oost, 5 kilometer. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. En de A29 richting Rotterdam, daar is de Heijnenoordtunnel in noordelijke richting nog steeds afgesloten voor vrachtwagens. De blusinstallatie in de tunnel is kapot. Vrachtverkeer richting Rotterdam rijdt om via de Moerdijkbrug. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Tweede Kamer debatteert vandaag over, Lara zei het al, de statiegeldfles. En dan met name de plasticfles. Kamerleden moeten bedenken of het statiegeld op deze petflessen nog wel van deze tijd is. We gaan daarover praten oh, met de onderhandelaar namens het verpakkende bedrijfsleven. Kees de Mol van Otterlo, goedemorgen. Goedemorgen. U vindt dat dat statiegeld moet worden afgeschaft voor die plasticflessen. Dat systeem kan verdwijnen. Waarom? Nou, laten we eerst even zeggen dat wij een... Uh... ...voor Plastic in ieder geval een, een heel pakket van uh, afspraken gemaakt hebben met de minister en de, ja, en de gemeentes. Daar komen we zo op. Ja, maar dat, het is dus niet, je kan dat niet in isolement zien. Uh, want dat houdt ook in dat we ons uh, gecommitteerd hebben aan uh, hoge doelstellingen van inzamelen van, uh, van kunststofafval. Dat wij uh, gaan inzetten op uh, het dunner maken van flessen. Dus het verduurzamen mm -hmm. van de verpakkingen. En dat wij... Uh, al in 2009 zijn we begonnen met, uh, de, met Plastic Heroes inzameling, yeah. dat is dat oranje mannetje, yeah. met uh, al heel veel in te zamelen. We hebben onze doelstelling in de afgelopen jaar daar al ruimverschrijving voor gehaald. En dat we eigenlijk nu met de staatssecretaris hebben afgesproken om te zeggen, laten we nou ook die kleine fractie, wat het relatief is van die staatsgeldflessen, nu ook samen laten lopen met die Plastic Heroes, zodat we één nationaal inzamelsysteem krijgen voor alle plastic... Ja. Uh, verpakkingen, afval die we hebben, de, de, de we kunnen zelf kunnen focussen. Ja, de flessen kunnen ook op die hoop en u zegt ja. dan dat geld wat nu dat statiegeldsysteem kost, dat kun je beter anders Dat kan je veel besteden. efficiënter gaan, gaan, gaan, gaan besteden, want dat uh, statiegeldsysteem is echt een, een, een systeem van de vorige eeuw, is verouderd en dat kost ontzettend veel geld, want je moet constant die kwartjes maar afrekenen. En ik maak een vergelijking met bijvoorbeeld de glasbak, waar 85 procent ...van alle glas terugkomt zonder dat daar een staatsgeldsysteem voor is. Met andere woorden, de Nederlandse burger is alleszins bereid... ...ook zonder een kwartje in incentive... ...en in feite betalen ze eerst het kwartje en krijgen ze daarna weer terug. Dus okay. er is niet een incentive om toch enthousiast in te zamen. Duidelijk, uh, meneer de Mol van Onteloo. Wij gaan naar Robert van Duin, voorzitter van Recycling Netwerk. Dat is de koepel van milieuorganisaties in Nederland. Meneer van Duin, goedemorgen. Goedemorgen. je nou, hoort het, het systeem dat nu bestaat rond de petflessen en het statiegeld. Het systeem van de vorige eeuw. Wat vindt u daarvan? Eh, nou ja, dan is het in ieder geval toch eh, heel typisch dat eh, juist eh, in de meest ontwikkelde landen eh, in Europa... en de meest ontwikkelde staten in eh, de Verenigde Staten... Eh, dat daar eh, het fatiegeldsysteem eh, niet alleen eh, functioneert, maar dat het daar uitgebreid wordt. Wat eh, is het, wat het, het voordeel het van het huidige dit, dit, dit systeem, meneer Van het geheel, Dat is eh, ja, een beetje framing. Hè? Men probeert eh, een beeld eh, neer te zetten. En als ik op nog wat andere punten van de heer... Nou, de... meneer Van Duin, ik wil even, wat is het voordeel van het huidige systeem? Kunt u dat eens aangeven? Uh, het is het uh, systeem met de, de allerhoogste inzamelrespons. Uh, dat voor de goedkoopste uh, prijs, en voor de laagste prijs. de meeste milieuwinst weet uh, te realiseren. Meneer de Mol van Otterlo, wat, vindt, wat, wat, wat is uw commentaar daarop? Het werkt toch goed? Nou, ja, kijk, als we kijken, ja, het werkt goed, maar tegen hele hoge kosten. En je kan dus die middelen beter, efficiënter gaan inzetten. Maar kun je die kosten dan niet beperken door bijvoorbeeld het systeem, zoals we het in Duitsland hebben, en al die flessen gewoon op één hoop te gooien ja, na die machine? Ja, moeten we eerst op dat punt van die kosten dan eerst uh, eventjes uh, uitpuizen. Oh. Want uh, volgens onze berekeningen ja. is dat helemaal niet het geval, dat die kosten uh, zo hoog zijn. Uh, even, naar meneer, uh, even naar de meneer van, uh, De Mon van Otterlo. Nou, kijk... Dan, het Duitse systeem heeft ook hele hoge kosten. Dus in die zin zouden we dat niet als voorbeeld moeten nemen. Nee, het gaat erom dat je met die, die, met die hoge kosten die je maakt met dat geld... dus veel efficiënter kan gaan werken aan, aan, aan veel meer naar de toekomst gericht. Innoveren van die flessen. Hoe je kan kijken, want dat is uiteindelijk nog veel beter. Hoe je flessen nog dunner kan maken. Meer hergebruik van oud materiaal in nieuwe flessen kan realiseren. Hoe je nog meer kan recyclen, enzovoort, enzovoort. Dat is veel meer op de toekomst gericht. En daarmee maak je veel meer rendement uit je geld, ook milieurendement uit je geld overigens, ja. dan, uh, dan dat hele dure inefficiënte staatsschuldsysteem, want je maakt ontzettend veel kosten voor administratie ja. en dergelijke. Ja. Dat is niet duidelijk. Meneer Van Duin, dat moet u toch aanspreken? Je zou ook wel eens voorop kunnen gaan lopen. Ja, nou, als het waar zou zijn, dan zouden we dat misschien aanspreken, of dan zouden we dat zeker aanspreken. Alleen het punt is, uh, dit is een uh, langspeelplaat uh, die al 10, 15 jaar gedraaid wordt. Uh, er zijn nog nooit uh, fatsoenlijke uh, gereviewde rapporten op tafel gekomen waaruit blijkt. Blijkt dat dat zo is. Sterker nog, er is onlangs en dan niet door de overheid, maar vanuit de afvalsector een onafhankelijke studie gedaan met een grote begeleidingscommissie erbij uit alle hoeken van de samenleving. Waaruit blijkt dat het afschaffen van het statiegeldsysteem leidt tot 30% verlies van je, van je milieuwinst op het totale plastic systeem. En een rapport over de kosten, wij dringen daar al tijden op aan van nou laat nu eens een uh, goede studie uh, doen, onafhankelijk... Want de wetenschap en de maatschappelijke organisaties zijn volledig buitenspel gezet bij dit zogenaamde polderen. Maar doe eens een goede studie en kijk dan eens wat we moeten doen aan deze situatie met het huishoudelijk afval. En dan komen we af van dit soort rare situaties, dat het best lopende systeem wordt afgeschaft voor de inzamelen. Dat drankkartons volledig schot worden gehouden. En dan komen we uit op een systeem waarin er plaats is, zowel voor de bronscheiding van plastic, maar dan samen. Met, met de drankkartons, hmm. eh, met een plaats voor statiegeld en met ja. een plaats voor nascheidingen. Dan komen we op het goedkoopste systeem voor de Nederlandse burger. Ja. Eh, dan zijn er een aantal bedrijven eh, die nu zwaar lobbyen tegen statiegeld, ja. die daar eh, wat hogere kosten voor eh, zullen moeten maken. die moeten daar dan voor gecompenseerd worden. Ja, even nog naar meneer de Mon van Otterloo. Eh, want werkt het huidige inzamelsysteem voor plastic al zo goed dat je die eh, flessen daar eh, ongestraft bij kunt doen? Gaat dat ja. dan werken? Absoluut. Want er, daar, daar halen we op de ogenblik al hoge percentages mee binnen bij de burger. En de burger toont elk jaar aan dat ze dat weer meer en meer doen. Dat systeem is pas in 2009 opgericht. Dus we gaan dat dan verder uitbouwen. En dan gaan we ook inderdaad de middelen inzetten om juist met één systeem, zodat die consument ook niet thuis zegt, nee. ja, ik heb hier een, een plastic afval, wat moet ik in de, in de zak doen van plastic hier? En ik heb hier een plastic fles, ja, die moet ik terugbrengen naar de winkel. Dus het is voor de consument ook veel makkelijker. Ja. Die hebben één systeem waar ze al hun plastic afval Goed. in gooien. Kees de man van Otterlo namens de verpakkende bedrijfsleven en Robert van Duin van de Recycling Netwerk. Dank u wel. Dank u Wij gaan gauw door naar Mark Robin Visser. Die is in de Amsterdamse stad Schouwburg. Daar is een, een All-American Breakfast. Het heeft natuurlijk te maken met Super Tuesday. Hoe hebben ze het daar beleefd bij jou, Mark Robin? Nou, er wordt, er wordt hier enthousiast gedebat gedebatteerd. En vooral ook gesproken over hoe het tot nu toe gegaan is in die campagne. Er wordt ook vooruitgeblikt naar wat we kunnen verwachten. We hebben net een live verbinding met Elke Bos van Rozentaal gehad. Die vertelde dat hij eigenlijk alle Republikeinse kandidaten heel erg zwak vond. Nou, dat Beloof nog wat voor Obama, zou je dan denken. En zo zitten hier... Oh, dat is nu net een, een sessie afgelopen. zitten hier ruim 100 mensen met American cookies en mandarijntjes te genieten. Van de Amerikaanse verkiezingen. Georganiseerd... Geen sorry? Geen pannenkoeken. Geen pannenkoeken, zegt Erik van Brugge, tot onze grote spijt. Ja, zonde. <laughs> Volgende keer. Dus het is niet echt American, maar goed. Georganiseerd door de Schouwburg en de Melkweg samen met uw campagnebureau. Heel veel jonge mensen en leuk om te praten over verkiezingen en een campagne. Ja. Nee, het zijn uh, nou ja, super net geweest natuurlijk, dus het zijn uh, nou, meer dan 100 mensen hier volgens mij die uh, allemaal dol enthousiast zijn hierover. Hartstikke leuk. Later meer tot straks. Het NOS Radio en journaal media overzicht. Minister Schultz van Verkeer heeft de Tweede Kamer niet volledig geïnformeerd over de problemen op het spoor in februari, schrijft de Volkskrant op basis van een interne evaluatie van de NS. De minister meldde dat er op 3 februari door het winterweer 23 wisselstoringen waren en de dag erna 39. Maar het spoorbedrijf telde 272 storingen op 3 februari en de dag erna 390. Dat ja, zijn er iets meer. Schultz zegt dat ze bewust alleen de storingen heeft gemeld die invloed hadden op de dienstregeling. Maar de FNV zegt in de Volkskrant dat de minister de waarheid geweld heeft aangedaan door deze voorstelling van zaken. De Republikeinen hebben de afgelopen nacht in tien staten voorverkiezingen gehouden. U hoorde dat natuurlijk net ook al bij Marco-Bin Visser. Uitslagen van Super Tuesday kwamen te laat voor de kranten. Maar online besteden Nederlandse en Belgische media er veel aandacht aan. De winnaar van deze Republikeinse voorverkiezingen is Barack Obama. Kopt de Belgische nieuwssite De Morgen. Mitt Romney won de meeste staten. Maar Santorum ontpopte zich tot zijn grootste uitdager. Het duel in Ohio werd een nek-aan-nek race. Waardoor Romney nog steeds niet de overtuigende kandidaat is die de Republikeinen zoeken als tegenstander voor president Barack Obama later dit jaar in november. Niemand krijgt meer een vaste baan, staat met grote letters op voorpagina van Trouw. Vorig jaar kregen nog geen 2000 mensen een contract voor onbepaalde tijd bij een bedrijf. In 2010 was dat aantal nog 83.000. Ja, dat is dus een daling van 97 bij Trouw. De kans om bij een openstaande vacature dus nog een vast contract te krijgen is inmiddels heel. schrijft het UWV in een rapportage. Gevangenen in Amsterdam kregen geld als ze toestemden te luchten in een afgekeurde luchtkooi. Was het was geen kooi, het was een overdekte kamer met roosters, meldt de Telegraaf. Gevangenen hebben recht op een uur buitenlucht per dag, maar de gebruikte kooi is een binnenruimte. Ruim een jaar geleden bepaalde een commissie dat die ruimte dus ook niet gold als buitenlucht. Nou ja, de gevangenis had geen alternatief voor handen en besloot de kamer te blijven gebruiken met 2,50 euro als compensatie per keer. Een aantal boze gedetineerden en ex-gedetineerden vindt de compensatie niet genoeg. En hij dinsdag dinsdag gisteren in een kort geding 2000 euro schadevergoeding van de staat. Al dus de Telegraaf. En een engel die twittert en vragen beantwoordt op haar mobieltje... dat is een groot succes, meldt de Volkskrant. Toen de Sint-Jans-kathedraal vorig jaar april een beeld van een engel met een mobieltje kreeg... opende een bossenvrouw bij wijze van grap een 06-nummer om met de engel te spreken. Nu krijgt ze tientallen telefoontjes per dag. En vaak bellen mensen voor de grap, maar ze krijgt ook serieuze verzoeken... bijvoorbeeld om een ziek familielid te genezen.